Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanwege corona zijn de universiteiten dit jaar minder streng. Ze hebben afgesproken dat je dit jaar minder punten hoeft te halen om door te gaan naar het volgend jaar. Hogescholen hadden dat binnen studieadvies al helemaal geschrapt. En de universiteiten vinden dat het nu met de lockdown allemaal wel wat soepeler kan. Volgens Belangenclub ISO zijn studenten er blij mee. Ze staan al best wel erg onder druk nu in de coronacrisis met het thuisonderwijs. Uh, veel eenzaam, alleen op hun kamer. En... Nu er iets druk van de ketel afgehaald wordt, is dat heel erg fijn. Laat ook zien dat universiteiten zien dat het een moeilijke tijd is voor studenten. Ze hoeven dit jaar 10 tot 15 procent minder punten te halen om door te gaan. En dat komt neer op één groot vak. De vader en twee zoons die zijn opgepakt voor de dood van een meisje van 14 uit Almelo... ...blijven voorlopig vastzitten. Het lichaam van het meisje werd zondag gevonden. Volgens RTVO's kreeg een van de zoons ruzie met het meisje en liep dat uit de hand. Een primeur in het voetbal. Voor het eerst is een witte kaart uitgedeeld voor sportief gedrag. Bij een wedstrijd in de derde klasse in Portugal kreeg een team een vrije trap... ...omdat een tegenstander de bal in zijn handen pakte. Die dacht dat er nog een bal in het veld was. De speler die de vrije trap mocht nemen schoot hem expres naast en de scheidsrechter ze kon dat wel waarderen en gaf de witte kaart dus als complimentje. Studenten in Groningen kunnen vanaf aanstaande maandag voor hun tentamens een coronasneltest komen doen. Het is een proef. De baas van de universiteit legt uit waarom ze stond te popelen om er mee te doen. Nou, uiteindelijk moet het ertoe leiden dat er meer bewegingsvrijheid komt voor studenten. En het zou heel erg mooi zijn dat we dat onderwijs natuurlijk echt weer helemaal open kunnen zetten. En op termijn misschien zelfs die anderhalve meter los zouden kunnen laten. Ja, dat is het grote doel, maar we beginnen natuurlijk met een soort pilot. En die is vooral bedoeld om te kijken hoe je zoiets het beste regelt en of studenten er überhaupt wel op zitten te wachten. komen drie snelteststraten waar per dag max 450 studenten doorheen kunnen. Het weer, vanavond koelt het snel af, het gaat in het hele land vriezen. Morgen schijnt de zon, al zijn er in het noorden ook een paar winterse buien. En het wordt niet warmer dan 1 of 2 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Cristina van I'm face Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse coronamutatie is opgedoken in een woonzorgcentrum in Surhuisterveen in Friesland. Bij zeker twee bewoners is de variant aangetroffen... en de GGD gaat ervan uit dat ook 21 andere bewoners zijn besmet met de Britse mutatie. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 6575 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 437 meer dan gisteren. Het zijn er ook iets meer dan het gemiddelde van afgelopen week. De vader en twee minderjarige zoons, die zijn aangehouden voor de dood van een 14-jarig meisje in Almelo, blijven nog zeker twee weken in de cel. Volgens de onderzoeksrechter zijn er voldoende redenen om hen langer vast te houden. Het weer, vannacht klaart het overal op en gaat het vriezen. Morgen overdag 1 na 2 graden boven 0 en zon, maar in het noorden vallen ook enkele winterse buien. no me diga menti Tras y eso es A piece of the big manzana. Eh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, oh yeah, mami, estoy buscando una chica. Sí. Two. We'll I'm a Feeling the sounds quaking and vibrating your thighs Riding harder than guys With the chrome wheels at the bottom White leather inside When them lanes be spitting at you Tell them don't even try To shoot with shell and kick it With Kelly or be, B They gotta be G's You way out of your league We like them boys That be in them likes leaning Open them mouth, They grill gleaming